De Nederlandse shorttrek-schaatsers hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen in Shanghai op het onderdeel aflossing het zilver veroverd. Jinky Knecht, Niels Kerstholt, Daan Breusma en Freek van der Waard moesten alleen titelverdediger Canada voor laten gaan. Het team van Zuid-Korea werd derde. De Nederlandse shorttrackers veroverden eerder deze winter al de Europese titel. Het weer eerst grijs met nevel en lage bewolking, geleidelijk meer zon, maar in het binnenland vanmiddag weer stapelwolken. Maximum temperatuur...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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Vandaag niet vanuit de Hilversumse studio, maar vanuit Café de Smet in Amsterdam dat vandaag is omgebouwd tot Toko van Dis. En dat blijft zo iedere zondag de komende zeven weken... zolang de serie van Dis in Indonesië op televisie loopt. En wilt er ik erbij bij zijn, dan kan dat. U hoeft alleen maar aan te melden op onze site www.geschiedenis24.nl-ovt. En vandaag gaat het in Toko van Dis over de Indonesische revolutie... en over de Nederlandse reactie erop. Het vechten voor vrijheid, tegenover het terugbrengen van rust en orde in wat wij vroeger ons Indië noemden. En natuurlijk ook over hoe op de achtergrond... de net geëindigde Tweede Wereldoorlog... en ook de ontluikende Koude Oorlog een rol speelde. Het gast naast Adria van Dis zelf... Eh, hoogleraar militaire geschiedenis Petra Groen... en Nico Schulte Noordhot, ook hoogleraar. Zelf in Indië, op Timor geboren. Antropoloog en kenner van de Indonesische geschiedenis en cultuur. En hebben we ook een Indonesiër aan tafel, Ibrahim Isa. <kluisteren> destijds aan de kant van de Pemuda's, heeft meegevochten tegen de Nederlanders. Tot slot nog, eh, ook hier aan tafel, Alexander Mullinghoff, onze columnist. Maar dat zal niet over Indië gaan. Ja, en daarna om 11 uur hebben wij aan tafel... De, uh, een forensisch psychiater die ons uh, die een boek heeft geschreven over misdaad in de eeuwen. En het gaat niet over gewone misdadigers, maar het gaat over grondleggers van de Europese gedachten als keizer Nero en keizer Tiberius. Uh, die komt daarover vertellen. We hebben uh, collega Matthijs Deen die op zoek is gegaan, u gelooft het niet, maar naar een waddeneiland wat eindelijk het vaderlandse Atlantis moet zijn. Er is daar een eilandje ooit gezonken en dat zijn ze uh, gisteravond geloof ik mee begonnen en vandaag om te kijken of ze sporen van het eilandje kunnen opvissen. En Matthijs komt ons daarover vertellen uh, na elfen en in het spoor terug hebben wij een uh, eerste aflevering over de boksende herenkapper Cor Everstein, een bokser uit de jaren 70 met lang haar, een echte Rotterdammer en een man die tragisch aan zijn eind gekomen is, een tragisch verhaal ook. Ja, daar bent u helemaal op de hoogte van de komende twee uur gaan doen. Maar voordat alles gaan we eerst precies 70 jaar terug in de tijd. Rijksgenoten, de inval op Java was niet meer tegen te houden. Na een scherpe verdediging van twaalf dagen is het pleit beslist... Tegen een viervoudige overmachteland, een tienvoudige in de lucht, is de strijd een desperate geworden. India ondergaat goeddeels het lot van Nederland, bezetting. De samen liggen blank en bruin, gouverneur-generaal en Java's-Dessa-bewoners onder de voet des overweldigers. Ziet daar zeer in het kort de toestand van het ogenblik. Ja, dat was premier Ger Brandy, die vanuit Londen... de Nederlandse bevolking via Radio Oranje toesprak op 11 maart 1942... en meedeelde dat ook Nederlands-Indië in handen van de vijand gevallen was. Drie dagen eerder, ook op 8 maart 1942, had Nederlands-Indië gecapituleerd. Na onder meer een verpletterende nederlaag van de Nederlands en geallieerde vloot... in de Javazee aan tafel zit, uh, we zeiden het al, Petra Groen... Uh, militaire uh, geschiedenisdeskundige... Eerst in Leiden, nu in Den Haag, weer bij het ministerie van Defensie. Uh, ja, er werd net gezegd twa twaalf dagen vechten door Gebrandy, Maar dat klopt niet helemaal. Het, het, het, het was al iets langer bezig. Ja, het was uh, ongeveer drie maanden. Het begon uh, de oorlog, Nederlandse oorlogsverklaring aan Japan. Want uh, daarover spreken we. Dat was op ja, uh, 8 december. Uh, dat was direct naar Pearl Harbor? Direct naar Pearl Harbor. Als eerste westerse mogendheid of koloniale mogendheid in, in Zuidoost-Azië verklaarde Nederland de oorlog aan Japan. Uh, de eerste gevechtshandelingen boven Nederlands Indië vonden plaats... Uh, bij Borneo en Celebes, net voor de kerst van 1941, op 24 december. En de strijd kwam echt ten einde op uh, Sumatra. En dan hebben we het over eind maart 1942. Dus het duurde al met al zo'n drie maanden. Uh, ja. Maar Nederland verklaarde de oorlog aan Japan. kwam dat? Wat dachten wij? We kunnen ze hebben? Nee, Nederland was er. Uh, <laughs> nee, dat dacht Nederland uh, niet. Dat dachten ze al niet. Uh, sinds 1900, toen duidelijk werd dat Japan een grootmacht werd in de mm -hmm. regio. Maar Nederland wilde heel graag dat ze met bondgenoten... de oorlog tegen Japan, die toen onvermijdelijk was geworden, kon voeren. En om uh, duidelijk te maken dat Nederland de kant koos van de Verenigde Staten... was er er als de kippen bij om de oorlog te verklaren mm. aan Japan. Dat was de reden daarvoor. Maar was ook al direct duidelijk toen voor Nederland... dat, dat Japan ook uh, haar oog op uh, ons Indië had uh, laten vallen? Ja, dat was eigenlijk... Uh, Duidelijk vanaf het eind van de jaren 30, toen Japan heel erg uh, uh, ja, duidelijk maakte dat het uh, uit was op de olie... Uh, uh, uh, grondstoffen in Nederlands-Indië. En met name die olie was erg belangrijk voor uh, uh, Japan, omdat ze daarmee haar oorlogsmachine op gang kon houden. Zonder die oorlog zou dat uh, niet lukken. Ja. En, en was er een, was er een plan? Uh, was het knil extra zwaar bewapend? om? Ja, het te knil aan... heeft vanaf uh, ja, iedereen begint nu te glimlachen, maar het knil heeft vanaf 1936 uh, geprobeerd die defensie zo goed mogelijk uh, op orde te brengen. Uh, ze zocht haar heil eigenlijk in de luchtmacht, uh, omdat die natuurlijk een veel groter bereik had. Uh, ze had uh, vanaf 1936 tot 1942 de grootste luchtmacht in Zuidoost-Azië bij elkaar gekocht. Uh, niet alles was even... Ja, ga gewoon door, Er zijn wat technische okay. De luisteraars, er zijn wat storingen. Dat heb je met een uitzending in ja, een zaal. Niet alles uh, was even modern wat uh, de, lucht, uh, de luchtmacht van het knil uh, had. Maar dat mocht er zijn. Het knil zelf uh, had zich zo goed mogelijk bewapend. was uh, getalsmatig even sterk als het Japanse leger. Maar had veel minder tanks, veel minder goede wapens. En waar het vooral aan was een goede organisatie. Uh, oefening, ervaring... En ja, dat heeft uh, het knielaardig opgebroken. Ja. Maar ze hebben zich niet zonder slag of stoot overgegeven? Uh, er is op ja. sommige plaatsen hardnekkig gevochten... maar op sommige plaatsen is er absoluut geen gevecht geleverd. Huh? En is men in het zicht van de Japanners... en zeker in het uh, zicht van de Japanse luchtmacht... is men eigenlijk hand over koppen vandoor gegaan. Ja, want, want Adriaan, de, de, de eerste uh, man van jouw moeder... Ja. Was, het was ook een knilmilitair? Ja, die was... Ja. Uh, Tweede luitenant toen hij Nederland verliet. En, en onthoofd als eerste luitenant. Hij is ja, kijk. Eind, bijvoorbeeld. <lacht> maar ik weet niet wat hij was toen de Japanners binnenkwamen. Ja. Nee, maar weet je wat, wat zijn eenheid destijds gedaan heeft? Weet je, ik ik weet waar? alleen maar de verhalen van thuis. Ja. Die veranderden. En die veranderden vooral naar de dood van mijn moeder. Want toen kwamen er papieren naar boven die ik nooit eerder gezien had. Dus het is allemaal mythologie. Daarom zit ik hier, om te leren. om te leren. Ja. Maar, maar, maar, maar ik weet wel dat hij een uniform uit heeft gedaan... En dankzij zijn prachtige donkere kleur kon opgaan in de bevolking. Ja, dat hij niet geïnterneerd werd. En hij werd dus niet geïnterneerd. Ja. Ja. We hebben nog iemand aan tafel, in Indië geboren, Nico Schulte-Noordhol. Uh, op Timor? Jazeker. Uh, hoe, hoe, hoe in het binnenland dan? van Timor. En, ja. en dat was de reden dat mijn vader dacht dat hij de jappen kon ontlopen. Dus hij heeft met een, paar, met een collega en een paar Nederlandse gezinnen... geprobeerd in de bergen van Timor, dus zo'n 2000 meter hoog de Jappen te ontlopen. Maar na zes weken zijn ze daar ook uh, gevangen genomen... en vervolgens is ze dus geïnterneerd. Maar de Nederlanders hebben de, met kniel en Australiërs op Timor... nog wel uh, strijd geleverd. Uh, al was het voornamelijk in het oost deel. En daar moesten ze toen evacueren... en hebben 3000 oost timorezen hun leven gegeven... om die Australische Nederlanders te kunnen laten evacueren... Ja. De enige uh, regio waar eigenlijk het hele uh, oorlogstijd door... Uh, guerrilla verzet tegen de Japanners is geweest... is in uh, wat wij dan uh, toen Guinea noemden, Papua nu. Hoog in de bergen bij de Wisselmeren heeft Vic de Bruin uh, strijd geleverd. en Een prachtige romans over geschreven, de Rode Pimpernal. Als jongen van twaalf wilde ik toen ook bestuursambtenaar worden. Ja. Ja. Zijn die nog verkrijgbaar? Ongetwijfeld. Ja, dat ja. een Goed, want, want Petra Groen, eh, eh, eh, Indonesië was heel uitgebreid, hè? Ons, ons Indië, ja. eh, eh, duizenden eilandjes ook. Hebben die Japanners dat echt helemaal ja. weten te bezetten? Of namen ze de eilanden die economisch voor hen belangrijk waren en lieten ze de rest zitten? Nee, ze hebben uiteindelijk... Eh, ze zijn begonnen bij de belangrijkste eilanden, voor hen belangrijkste eiland. was Borneo, hmm. belangrijk vanwege de olieindustrie. Sumatra was de tweede grote doelwit, ook vanwege de olie. Maar uiteindelijk hebben ze... Waarop uh, mensen woonden, dus die bewoond waren, waar Nederlandse presentie ook was, die hebben ze ingenomen. Ze, konden het, uh, ze wilden het risico niet hebben dat er ergens op die uh, eilanden toch nog uh, Nederlandse militairen aanwezig zouden zijn, behalve inderdaad Nieuw-Guinea. Die uh, streek de Wisselmeer als je daar naartoe wilt. Dat is een uh, behoorlijke militaire expeditie. Die groep was ongeveer 80 tot 100 man uh, sterk. Dat was eigenlijk geen gevaar. En die heeft me laten gaan. Er is nog wel op gejaagd. Uh, maar uiteindelijk vond men de inspanningen te groot. Uh, begrijp ik nu eigenlijk dat je zegt... Uh, in nieuw guinea is Gudea-oorlog gevoerd ja. tegen het Japanse leger. Dat er niet was? Nee, het Japanse leger was er wel. Alleen... Probeer het andersom te zeggen. De Japanners hebben wel op de groep uh, ja, de Bruin Kokkling gejaagd. Maar uiteindelijk hebben ze die uh, laten gaan. Ja, maar dat kwam ook omdat het zo ontzettend ondoordringbaar was. Het ze bleven een ja. beetje aan de kust zitten. Ja, ja. Omdat die binnenlanden, daar waren eigenlijk de Papoea's gewoon, die zijn er altijd de baas ja, gebleven. die zijn er altijd hier uh, ja, en meester gebleven. En dat kon eigenlijk geen gevaar op voor de Japanners. Dus dan is er geen militaire reden om daar heel veel investering in te plegen. Ja. Nou, nou, zei je daarnet in het begin van het gesprek dat uh, hier en daar wel verzet gepleegd is, maar, in het, uh, maar ook op vele plaatsen, als de Japanners in zicht kwamen, uh, het Nederlandse het knilleger er als een haas van doorging ja. En hun militaire pakjes misschien <coughs> ook wel uittrokken. Uh, wat wat, wat betekende dat destijds voor het imago wat uh, die Nederlandse autoriteit daar had? Nou, dat is uh, voor het prestige van het knil is de nederlaag tegen Japan echt desastreus geweest. Uh, dat, hebben, uh, dat was toen de tijd ook voor uh, de leiding van het knil. Onmiddellijk duidelijk. Degenen die uitgeweken zijn naar Australië... hebben dat ook gewoon opgeschreven. Van, Deze klap is echt een, uh, een ramp voor ons prestige. En het eerste wat we moeten doen als we terugkomen... want daar ging men echt van uit... dat was dat prestige opnieuw vestigen. Want uh, het knil was eigenlijk maar klein voor de Tweede Wereldoorlog. En ze... Kon met die kleine macht een, toch een heel groot rijk beheersen. En dat was voor een deel natuurlijk ook gewoon psychologisch. Uh, het kneel had de roep onoverwinnelijk te zijn. Mm -hmm. uh, het trad ook hard op. Dat tezamen, daarmee kon ze die archipel in bedwang houden. Maar nu was aan die roep van onoverwinnelijkheid, was in, nou drie maanden, maar op Java zelf in een week, was een eind gekomen. Bovendien was er een eind gekomen op een manier uh, die je natuurlijk ook de naam van het kniel ging goed deed. Eenheden die uh, in paniek uit elkaar uh, vielen. Uh, een deel van het kniel wat droste uh, Dus er vandoor uh, ging. Ja, daarmee was dat uh, prestige uh, behoorlijk ja. beschadigd. Ja, mag mag ik daar even aan toevoegen? Eigenlijk een veel fundamenteler uh, punt is. In 1905 hebben de Japanners de Russen uh, uh, verslagen. En vanaf dat moment is het nationalisme in heel Azië opgekomen. Dus uh, dat blanke ras dat kon overwonnen worden en toen voor het oog van de Indonesiërs... de blanken zich zo schaamteloos hadden overgegeven... was elk gevoel van ik, ik, ontzag. Was weg. Ik wil het even controleren. Adriaan van Dis, eerst even. Is dat nog, hoor jij dat nog terug? In als jij tv maakt nu dat die Japanse overwinning... eigenlijk een zo ernstige reputatieschade heeft opgeleverd... dat het niet meer haalbaar was daarna? Nee, we hebben niet met geleerden gesproken... Maar, maar, onder maar de volk, met, de volk de, met de moedase, die zei dat niet, maar die zei gewoon... wij haten jullie vroeger, nu niet meer. En zij omhelste mij en knuffelde mij. En zei allerlei dingen die ik niet heel goed begreep, Maar ze lieten me allerlei papieren zien en waren erg trots... dat ze met geweren van de kniel uh, uiteindelijk uh, de strijd voor onafhankelijkheid die, die, die konden... Hier zit voor. er een voormalig vrijheidsstrijden naast je... Ben je bereid Adriaan ook even te knuffelen en te omhelzen? We zouden het intiem houden, maar we moeten het wel delen met de luisteraars. Nee, wat, wat even, wat, klopt dat wat Adriaan van Dijk zegt, Ibrahim uh, Isa? Was dat inderdaad zo? Je, dat, hoe belangrijk was de overwinning van Japan voor het, voor het zelfgevoel van Indië? Van, ons, van de Indonesiërs? Ja, ja maar terug een uh, paar maanden voor de capitulatie van... Van Nederlands-Indië hebben de Indonesische nationalisten voorgesteld. om uh, ook de bevolking van Indonesië te organiseren tegen de Japanners. Tegen de inkomende Japanners. Maar de regering van Nederlands-Indië heeft geen vertrouwen op ons. Dus ze willen het zelf doen. Nou. Het, en, en ze hebben ja, het zelf gedaan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, Kunnen we concluderen, zeggen, Petra Groen, dat. Uh, want we gaan het zo dus over de Indonesische revolutie hebben. Dat. Uh, dat eigenlijk. Uh, de breuk niet uh, in 1945 ligt. maar dat die eigenlijk al in 1942 ligt. Dat dat eigenlijk uh, het omslagpunt is geweest in de geschiedenis. Ja, dat is het begin van het einde, zou ik Vanuit Nederlands optiek dan, hè. Uh, is dat het begin van het einde geweest? Ja, ik denk het wel. Nou, over hoe het eindigde gaan, uh, ga, gaan, we, gaan we zo verder praten. Uh, maar we krijgen nu eerst uh, de column. Alexander Munninghoff. Deze dagen was ik in Rusland, waar ik namens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa waarnemer was tijdens de presidentsverkiezingen. In de provinciestad Varonezh, 500 kilometer ten zuiden van Moskou... waar ik mijn mooie werk deed, won Poetin met ruim 70 procent. Het volksfeest op 5 maart, de dag na de verkiezingen... kenmerkte zich door naïeve slogans over dat alles nu echt beter gaat worden... en veel gejoel, geklap en patriotisch gezang. Oervadertje Lenin, in Voronezh, net als in de rest van het land... onaantastbaar op zijn sokkel gelaten... sloeg een en ander met zichtbaar welbehagen gade. Toevallig was die maandag 5 maart ook de 49ste sterfdag... van een man die volgens mij heimelijk als rolmodel voor Poetin dient. Josef Vizaljodovic Djukashvili, beter bekend als Jozef Stalin. In de door het Kremlin goedgekeurde geschiedenisboeken voor de Russische scholen... wordt hij tegenwoordig afgeschilderd als een soort efficiënte manager... die een paar loodzware klussen moest zien te klaren... en daarbij niet al te veel gezeur aan zijn kop kon hebben. Dat een van allerlei kanten miljoenenvoudige moord te laste wordt gelegd... vind je in die boeken niet meer terug. En bij zijn graf aan de muur van het Kremlin... worden elke dag nog bloemen gelegd door het aanzienlijke contingent Russen... dat het met die negatieve visie op Stalin ook niet eens is. Ik denk dat Lenin als grondrechter van een utopie... bewaard zal blijven in de Russische openbare ruimte. Maar Stalin zal, op een paar stofnesten na toch gedoemd zijn daaruit te verdwijnen... omdat hij langzaam en zeker van zijn angstaanjagende tirannenprofiel wordt ontdaan. En dan blijft er niet veel bijzonders meer over. Zo zag ik in een dorpsschool nabij Waronjes... een historische overzichtskaart van de Tweede Wereldoorlog... waarop Stalin gewoon, als een van een stuk of twintig belangrijke generaals... in alfabetische volgorde vrijwel onderaan de lijst wordt afgebeeld... Voor de generatie die de oorlog heeft meegemaakt en met de kreet Zarodinu za Stalina voor het vaderland voor Stalin uit de loopgraven is gesprongen, is dit een moeilijk te plaatsen herziening van de geschiedenis. Maar zo gaat dat nu eenmaal. Denk aan bijvoorbeeld Van Heuts bij ons. De beelden van Stalin in de openbare wereldruimte zijn inmiddels op de vingers van één hand te tellen. Behalve de buste aan de Kremlinmuur heb je in het Georgische stadje Bagdati een verguld beeld van hem. En in de Oekraïnse industriestad Zaporozhe staat er eentje in een buitenwijk. Maar het gekste staal in beeld staat, en u raadt het nooit, in mijn woonplaats Den Haag. Daar heeft het joods russische kunstenaarsduo Komar en Melamid... woonachtig in New York in de jaren 80 op verzoek van de gemeente... die de stad wat experimenteel wilde opleuken... in een ouderwetse telefooncel, zo eentje met rood glas voor alarm... en kobaltblauw voor brandweer en politie... een goedgelijkende realistische Stalinbuste neergezet. Dat gebeurde of all places in de Geleenstraat. Het centrum... Ah, ik hoor al, er zijn hagen aan zijn duur. Het centrum van de Haagse Rosse Buurt... Ja, je vraagt je inderdaad af wat er in de tijd allemaal door die hoofden van de gemeenteambtenaren gesproken moet hebben. Op die plek heeft het kunstobject een paar jaar gestaan. En ik heb er in totaal drie Russische ambassadeurs, zwaar incognito, naartoe gebracht. Ze konden hun ogen niet geloven. Een van hen zei in ongevijste verbijstering. Ik weet niet waar ik het eerst naar moet kijken. Naar Stalin of naar de dames? <lacht> Mooie, eerlijke reactie, want Stalin in deze omgeving... is voor een Rus minstens zo pervers als een hoerenkast. Uiteindelijk kwamen er protesten en bezwaren uit de buurt. Als je het mij vraagt, hing dat samen met de grote toename... van Russische prostituees na de perestrojka. Die dames vonden het gewoon niet prettig werken, denk ik... met die borende blik van Stalin in hun rug. De gemeente ging op zoek naar een geschikte alternatieve plek. Die vonden ze niet. Rudy Fuchs vond het wel iets voor het stedelijk in Amsterdam. Toen werd ik door Comer en Melamit vanuit New York opgebeld. Wij hebben dat beeld niet gemaakt voor Amsterdam, maar voor Den Haag, klonk het beslist. Kun jij ervoor zorgen dat het daar blijft? Gemotiveerd door zoveel artistieke integriteit heb ik, toen ik in Pulgi een tentoonstelling voor beeldende kunst moest openen, voor het front van ongeveer 200 Haagse sleutelfiguren uit die sector het verzoek van de beide kunstenaars overgebracht. En ik stelde ook een alternatief voor. Zet die telefooncel ergens in een nis op het Binnenhof. Als een soort reminder voor hoe het kan mislopen zonder democratie. Dat vond de gemeente toch al te gek. Maar ze hebben tenslotte wel voor een Haagse plek gekozen. Naast het gemeentemuseum ligt een klein grasveldje... en daar zie je Stalin in die telefooncel. En nog steeds brengen ik mensen heen... en die staan dan hoofdschuddend hun verbijstering te verwerken. Stalin in Den Haag, de hoofdstad van het internationale recht. Overigens vonden komer en Melamiet, mijn suggestie van het Binnenhof... ook veruit de beste. Dank u wel. Ja, de muziek van het uh, televisieprogramma van Dis in Indonesië hoort je op de achtergrond. En vanavond uh, speelt de aflevering zich grotendeels af in Surabaya de stad waar de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs zo'n beetje begon. Althans het verzet tegen de terugkeer van de koloniale macht. En laten we het voor we het daarover gaan hebben... heel even luisteren naar de Indonesische vader des vaderlands... die vlak na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid al had uitgeroepen. Proclamatie. Kami, Dengan ini menyatakan Kommertek aan Indonesië. Ja, zo begon Soekarno's zijn beroemde proclamatie op 17 augustus 1945. Uh, Ibrahim Isa, uh, ver, vertalen ze even voor ons wat we net hoorden. Ja, het is, het is de eerste keer dat ik uh, in het Nederlands moet vertalen. Oh. Ja, want mijn, mijn Nederlands is gebrekkig, ja, huh? maar ik zal proberen. Als volgt: proclamatie. Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij de onafhankelijkheid van Indonesië. Zaken, met name de machtsoverdracht enzovoort... zal worden gehouden op een wijze manier binnen de kortste mogelijke tijd. Jakarta, 17 augustus 1945, namens het Indonesische volk, Sukarno Hata. Ja. Uh, Nico Schoten-Noordholt... Uh... Wij nee. hoorden net alleen maar de eerste zin van ja, de proclamatie. Nee, ja, ja, ja, we ja. hebben 15 seconden laten horen, het geheel duurt ongeveer een minuut. Ja, uh, maar het, het vervolg was natuurlijk heel ja. interessant, want alles moest nog later geregeld worden. Zo overhaast was dus die proclamatie. Ja. Ja. En, en inderdaad, heel wijs, hè, van we gaan dat nu niet hier bepalen, maar eerst even zeggen, wij zijn vrij. Precies, we hoeven niet terug te komen. Dat was ja. eigenlijk de boodschap. En werd die al direct serieus genomen, die boodschap? Nou ja, voor degenen die het konden horen. En dat waren er toen nog niet zo gek veel. Want het werd in Jakarta... voor ja, En het was het ook niet thuis. in Nederland vertaald, hè? Dus ja. daar... Nee, nee, nee. nee. Goed. Het ja. ging voor de Indonesiërs ja. natuurlijk. Ja. En die konden dat heel goed horen. Dus de... En de Nederlanders waren er nog niet, want die zaten nog in de uh, Jappenkamp. Maar uh, die boodschap uh, was er wel voor een microfoon uitgesproken. Dus wat dat betreft was het uh, wel enig groot. En voor degenen die radio hadden, elders. Maar ook dat was natuurlijk onder de Indonesische bevolking nog lang niet zo'n verspreid uh, instrument. Dus op Timor, waar mijn ouders uh, dan zaten toen nog niet, maar later, uh, heeft men pas maanden later dit gehoord. Ja, maar vlak na die Japanse capitulatie hadden de Nederlanders die... Uh toen nog in kampen zaten, overal verspreid... hadden nog niet door dat die bevrijding een, een keerzijde had... en misschien niet zo feestelijk zou worden als ze verwachtten. Nou, dat ligt er ook aan wie. Bijvoorbeeld van uh, iemand als Verkuil, die daar ook over geschreven heeft. Een bekende uh, zendeling. Uh, toen de atoombom viel, dus dat is de, <tus> weer een week daarvoor... Mm -hmm. schijnt hij tegelijkertijd hè, aan zijn mensen van... wij worden nu wel bevrijd van de Japanners maar de Indonesiërs zullen hun land opeisen. Dus er was wel een bewustzijn van diegenen die al voor de oorlog... zich natuurlijk al uh, he, van, met de onafhankelijkheidsbewegingen zo vertrouwd waren... dat dit het begin was van hun strijd. Ja, ja. ja want Petra Groen, uh, die Japan capituleert... maar de militaire situatie is dan niet zo... dat er overal in Indonesië geallieerde militairen zijn. Hè? Er is een soort machtsvacuüm. Ja, er zijn uh, geen... Uh... Geallieerde militairen in Indonesië, afgezien van Borneo. Veroverd door uh, de Australiërs met uh, twee compagnieën knel erbij. Uh, Nieuw-Guinea is uh, heroverd door uh, de geallieerden. Maar het kerngebied Java en ook Sumatra is nog uh, in Japanse handen. En daar liggen ook nog duizenden Japanse militairen. Uh, en dat is cruciaal, hè? Dat is cruciaal, omdat de Japanners... Uh, orders kregen om, uh, zolang er nog geen geallieerde militairen waren... om de orde en rust te handhaven namens die geallieerden. Uh, maar tegelijkertijd hadden ze besloten om uh, hun troepen terug te trekken op het platteland. En uh, alleen bij grote steden bleven kleine detachementen militairen over... om die ordentaak uh, uit te voeren. En bij de kampen met geïnterneerden bleven kleine groepjes Japanse militairen over. Maar dat gaf de Indonesiërs natuurlijk de gelegenheid om uh, de macht, ook de fysieke uh, macht, over te nemen uh, in de grote delen van Java en later ook op Sumatra, want dat is ook het kerngebied van de revolutie uh, geworden. En direct al aan het begin, dus na de verklaring van uh, Sukarno en Hatta, zag je dat Indonesiërs die in de afgelopen drie jaar uh, posities hadden verworven in het bestuur, die gaan die ook die, die posities gaan ze innemen namens die nieuwe republiek Indonesië, dus bestuur komt in hun Indonesische handen en je ziet van onderen op zie je een poging om zo snel mogelijk ook een militaire macht op te bouwen en de Japanners omdat ze zich terugtrekken eigenlijk uit uh, dat centrum van de macht die laten dat uh, toe ja en dan ontstaat een vrij chaotische situatie ja, daar zat jouw familie ook in Adriaan die nou ja mijn moeders eerste man ging Kost het verzet, die merkwaardig genoeg, ja, zeg ik nu met de kennis van u. Koos hij dus voor het Nederlands gezag terwijl hij nationalisten moet hebben gekend. Want mijn moeders boer studeerde in Rotterdam aan de Economische Hogeschool en nam jonge nationalisten mee. He, in Rotterdam, waar het woord Indonesië als het ware geëikt is. Uh, en die kwam op de boerderij van mijn grootvader. Maar er was ook nog een andere man die mijn vader zou worden en die in een evacuatiekamp zat in Palembang. Mijn moeder in ongerustheid over het lot van haar eerste echtgenoot. Hij zou helpen zoeken naar haar echtgenoot. Voor dat is dan mislukt, want ze werd zwanger. Maar dat kan gebeuren. Pardon? Uh, <lacht> wil je dit nog even uitleggen? Dat is mislukt, want ze werd zwanger. Ja. Althans toen zo'n beetje de hormonen weer aan het werk gingen, neem ik aan. Maar mijn, mijn vader zat in een wonderlijke situatie... dat hij weer onder de wapenen moest. Want hij was ook beroepsmonitair. Weliswaar sergeant. Maar juist, en die moest naar Surabaya. Wil het familieverhaal. Ja, ja, ja. Uh, en dus het was een kwestie van je in en door de dienst laten afkeren. Want hij kon eigenlijk niet meer, maar men vond dat hij best kon. Of uh, uit de dienst gaan en dan had je geen, uh, helemaal geen pensioentje meer. Uh, en dat heeft het voor het laatste gekozen, maar dat was een enorme innerlijke strijd. Want hij wilde eigenlijk wel, want hij zou dan naar Surabaya moeten. Ja, maar Surabaya, daar begon het zo'n beetje. Dat en... ja, was ook de stad waar hij opgeleid was voor ja. uh, soldaat op zijn zestiende. Want de familie waar hij uit voorkwam was in armoede geraakt. Hij was in een weeshuis beland en op zijn zestiende werd hij opgeleid tot militair. Ja. ja. Abraham Ibrahim Isa. Ibrahim, Ibrahim Isa. Ja, dat, ja. dat is. Dat vermoeden ja. we al. De, dus die periode staat ook bekend als de Bersiab. Hoe. Hoe zijn jouw herinneringen eraan? Ja. Uh, Tijdens de Japanse bezetting... hebben de Pemuda's... Uh, ik weet zeker onder de leiding van de Geirut Saleh... een verzetsorganisatie opgebouwd... Uh, ter voorbereiding... voor een onafhankelijke strijd. Want voor Indonesië... de Japanse bezetting... is een, eigenlijk een scholing. Een scholing... Do niet door de Japanners, maar door de Indonesische nationalisten, voornamelijk door Sukarno, Hatha en de andere leiders, om het nationale bewust uh, te laten opgroeien. Hè, en bereid voor de vrijheid. Dat is eigenlijk de essentie van, van de compromis van, van Sukarno en de, uh, en de Japanners. Jullie, uh, wij helpen jullie, yeah? dat zijn twee maar jullie moeten ook de vrijheid geven om. Ons te voor te bereiden vooruit. Dus Gairuzalé organiseert een ondergrondse uh, orga uh, verzetstrijd. onder de uh, legale naam van. Uh, hoe je het, uh, Club van Punjab Silat. Weet u, Silat? Ja, ja dat, dat is de voorbereiding. Dus toen Sukarno dat uh, proclamatie. Uh, hoe ja. Ze zijn ze al. Uh, zijn het met, met uh, pamfletten. Jullie, jullie de stonden de klaar. En hoe moeten we dat uitdelen? Jullie stonden klaar. En vreugdig, ja. ja, maar, ja. maar die, die Berzij-periode staat ook bekend... als een grote chaos met veel geweld. Hoe moeten we dat ja, ja, zien? Nou ja, ja Nicolas, ik je moet ja. toch eigenlijk... Uh, um, tijdens de Japanse tijd was in het kader van het Japanse uh, leger... een deel van de Indonesiërs kreeg een militaire opleiding, de PETA. Die waren dus ook goed getraind en uh, die... Konden meteen na de onafhankelijkheidsverklaring. dus als zeg maar professionele militairen optreden. Maar voor het overige, zoals de Bermuda's, maar ook een heleboel geestelijke leiders lokaal. die hebben een Hezbollah's opgericht en zo. die hebben eigenlijk een lokaal. Uh, ja, daar strijd gevoerd. ook om hele lokale motieven. Dus er was een allegaartje. van mensen die de gelegenheid gebruikten. om de macht te grijpen. En ja. nog lang niet allemaal in een nationale. Totale. En dat heeft dus jaren geduurd. Ja. En dus intern in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd... moesten heel veel andere oorlogen nog uitgestreden worden. Ja, maar het, het, het trauma van veel Nederlanders... Uh, ja. en uh, Indische Nederlanders die in kampen hadden gezeten... Ja. Uh, van die Bersjab, is dat... Op Java de burgers, dat. is, is dat, ja. en dat. Ze dachten, we komen vrij en ze ja. werden aangevallen en vermoord. Ja, op Java, op een ja. aantal gebieden. En dat is drama en, maar vooral ook de Chinezen, vergeet dat niet. Ja. Want die werden ook dus gewoon ja. uh, razzia's opgepakt. En de Indo-Indonesen, uh, die buiten de kampen waren gebleven. De Chinezen werden gezien als handlangers van ja. de Nederlanders. Ja. Omdat ze een bijzondere positie hadden gekregen ja. onder het Nederlands gezag. ja. ja. ja. ja. En dat heeft geduurd totdat uh, de, uh, de Engelsen, Lord Macbeth, met zijn Gurkha's op Java uh, geland waren. En die heeft toen orde op zaken. Uh, toen kwamen ze dus in uh, Surabaya en daar is de grote strijd gevoerd tegen de Engelsen. 10 november is ook de dag van de helden: hè, dat de Indonesiërs daar uh, de Britse generaal, uh, uh, brigade brigadegeneraal hebben, uh, hebben doodgeschoten. Dood ja. uh, toen Rodebrug. Ja. En ja. dat, dat is natuurlijk het grootste wapenfeit. Ja. En, en, en, en Petra Groen, tot wanneer duurt het dan voor hè, die Engelse plaatsmaken en het Nederlandse gezag weer terugkeert. En zeg maar onze generaal Spoor daar de touwtjes in handen neemt. Uh, vanaf uh, maart 46 ja. zie je dat de Nederlandse troepen die uh, stromen in. En de Engelsen trekken zich uh, langzaam uh, terug. En dan vanaf uh, uh, eind november 46. Uh, zijn de Engelsen definitief vertrokken. En uh, heeft Nederland uh, zelf weer de touwtjes in handen. Maar uh, dat gebied wat ze dan beheersen, is natuurlijk heel klein. Hè? Dat zijn uh, zes uh, grote enclaves op Java en Sumatra. En mm -hmm. verder rijdt dat gezag niet. En vooral ja. rondom de ondernemingen. Hè? Want daar ging het ja. over. Het was ook dus uh, operatieproduct. Het ging de steden en de ondernemingen en plantages. Die moesten onder Nederlands ja. bestuur komen. Maar dan ja. heb je het al... Dat is 4,5 jaar na Nee, later, nee dat begint al, begint 46, <tie> 46 en begint 47. Want dan is tegen het wil uh, in van het civiele bestuur in uh, Batavia nog, zijn er allerlei militaire acties al, ook op Oost-Java. En uh, zo wordt eigenlijk ook de linkatjat die overeenkomst geschonden. Wat, wat, we halen u voor alles door elkaar. Maar even ja. voor de duidelijkheid: er zit dan niet alleen maar knul, maar er is ook van alles uit Nederland overgekomen hè, aan militairen. Ja, het grootste deel bestaat inmiddels uit uh, militairen van de koninklijke landmacht, ja. dus ja. rechtstreeks uit Nederland. Ja. En ja. uh, het gros van die militairen zijn dienstplichtige militairen. Ja, ja en uh, wat, wat je ook veel in die, uh, hoort over die tijd als mensen terugkeken... is van we dachten we gaan tegen de Jap vechten... En ja. maar we kwamen uiteindelijk tegenover Indonesiërs te staan. Was dat nou werkelijk zo of is dat perceptie achteraf? Dat geldt voor uh, de allereerste groepen Nederlandse militairen... die laten we zeggen uh, van... Die zijn vanaf mei 45 hebben ze zich ook aangemeld voor dienst ja. tegen Japan. Mm -hmm. Dat zijn oorlogsvrijwilligers. Dat gaat om, laten we zeggen, 25.000 man. Ja. Een deel daarvan was in augustus 45 al onderweg om tegen Japan te gaan strijden. Uh, maar er is ook een grotere groep die is later gegaan. Toen was het duidelijk dat er in uh, Indonesië een revolutie gaande was. De Japan had inmiddels gecapituleerd, dus het idee dat je dan nog tegen Japan gaat vechten. Dan heb je de krant niet gelezen. Ja. Dat, dat, dat ja. gaat er bij mij niet maar, in. Maar, voor de, maar voor de maar, eerste 25.000 is wel. Dat, ja. dat ja. moet je ja. niet vergeten. Ja. Dat is de en en daar zin. de jongens van 17 jaar. Ja. Ja. Ja, en daar zat dus ook een grote groep bij. Die had zich opgegeven. In de, zeg maar in de, na, in de halve weken 45. Die kwamen uit het Nederlands Verzet. Ja. Ja. Dus die hebben een heel merkwaardig verleden... want die hebben hier strijd geleverd tegen de Duitsers... en kwamen terecht in Indonesië... waar ze strijd moesten leven tegen de Indonesiërs. Dat heeft achteraf natuurlijk toch nog wat uh, zeer bij uh, deze uh, militairen opgeleverd. Ja, en dan speelt natuurlijk ook nog mee... het beeld wat de mensen hadden toen ze gingen... was in Nederland heel anders dan de werkelijkheid daar. Want we hebben het nu over een oorlog die daar gevoerd werd en een revolutie, maar dat beeld kreeg je in Nederland helemaal niet. En om dat te illustreren <coughs> wil ik een uh, fragment laten horen uit uh, het bioscoopjournaal van destijds, hoe Nederlanders werden voorgelicht uh, over wat daar gebeurde. En dit bioscoopjournaal gaat over die actieproduct, die eerste politionele actie zoals wij dat destijds zo mooi noemden. Niet tegenstaande het sluiten van de wapenstilstand in oktober 1946 vonden herhaaldelijk schendingen van deze overeenkomst plaats. De teveelde staande rijst, zo dringend nodig niet alleen voor de Indonesische bevolking, maar voor de gehele wereld, werd grotendeels vernield. Dit gevoegd bij het blokkeren van voedsel bracht grote ellende over de bevolking. De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Op 21 juli 1947 landden de mariniers op Paserputi. Wegversperringen moesten worden opgeruimd en in vele gevallen gelukt het verwoestingen van eigendommen te voorkomen. Veel kon er worden gespaard, maar er ging helaas ook veel verloren. Overal waar nodig, werden rode kruisposten opgericht... om hulp te verlenen aan de bevolking. En in de vroege morgen van de volgende dag... keerden in een lange stoet de Dessa-bewoners terug naar hun woonsteden... hun bezittingen meevoerend. Mogen zij in de toekomst gespaard blijven voor onrust, wanorde en terreur en het land weer bewerken in vrede. Ja, eh, Adriaan van Dis, de toon van jouw uitzending vanavond is iets afwijkend, geloof ik. ik. ik probeer ook net zo keurig te spreken in mijn commentaar, zeer beslist. Ja. Dat de grootste leugens verkopen iedereen knikt, ja. Ja, maar goed, wat, dit was een bioscoopjournaal. En als je dan de, de beelden erbij ziet, dat zijn beelden van uh, met vlaggetjes zwaaiende in Indonesiërs... langs de kant van de weg, overal waar de Nederlanders komen. Uh, ja, uh, de Nederlandse militairen bijna als een soort Canadese bevrijders van de Indonesische bevolking daar. Uh, dat idee kreeg je in de bioscoopjournalen. Hielp dat ook mee om uh, onze jongens daarheen te krijgen? Voor een groot deel wel, want dat werd niet zo erg gecorrigeerd in de media. Er waren natuurlijk al wel, ook in 1946, in Nederlandse kranten... Uh, berichten over de eerste excessen, zoals ze mm -hmm. dan genoemd werden. Uh, maar ja, dat werd of niet geloofd, want dat paste niet met het beeld wat men had. En het sloot natuurlijk ook zo naadloos aan bij wat men net zelf had ervaren. En daarom klopte het. In die zin speelde die Tweede Wereldoorlog een belangrijke zeker, rol. Zeker, zeker. Als referentiekader. Een vernederd land dat uiteindelijk weer yeah? de wapens ja. op kan ja. nemen. Ja. Uh, ja. Je bent jong en je wil, weet ja. niet hoe een kogel fluit. Ja. Ja. Je hele familie zat met een vergiet op zijn kop in de gangkast. En dan kan je eindelijk in het verzet. Ik zou hem meteen gemeld hebben. als jongen van 16. Ik geloof niet alles Nee, nee, nee. Maar goed, tegelijkertijd werd de actie de actie Product genoemd. Dat is toch weer typisch Nederlands. We weten weinig wie die naam verzonnen heeft. Nou, die bestond dus al voor de eerste actie in juli. Want zoals ik net al zei... Maar het klinkt een beetje naar de Sovjet-Unie, hè? Stalin, actieproduct. Wie komt op die naam? Uh, dit is een uh, codenaam die uh, ja. op het hoofdkwartier van Spoor is ontwikkeld. Ja. Ja. En Omdat duidelijk het... aangaf wat het doel van die actie uh, was. Economische belangen Ja, Er ja. ja. was ook een, uh, een uh, als ik nog even mag aanvullen, een uh, operatieplan en dat heette Amsterdam. En dat was gericht op de hoofdstad van uh, de Republiek, Tjokjakarta. Dat uh, ja, was in die zin goed gekozen. Ja, ja, maar goed, wij, uh, uh, het binnenlands publiek werd op deze manier voorgelicht... en wij mogen dan wel gedacht hebben dat wij als een soort uh, Canadese bevrijders heen gingen. De rest van de wereld dacht er heel anders over. Ja, uiteraard. Ik, ja. Want Nederland werd geboycott op allerlei plekken. Was die actieproduct uh, wel zo slim in economische zin, als je daar achteraf naar terugkijkt? Nou, dat heeft wel gewerkt, ja. in, in die tijd wel, ja. Maar toen wij in uh, augustus 1947 teruggingen naar Nederland per vliegtuig, landen in Cairo. En daar mochten we een week niet verder vliegen. Want Egypte, wat toen nog helemaal niet uh, zo pro-westers was of zo... had toch al gekozen voor de Indonesische zijde. En ook bij de stop in uh, Pakistan... Uh, werd er geen uh, olie uh, gegeven aan dat vliegtuig. Dus er was internationaal op die hele route... al een uh, verzet van landen die eigenlijk nog helemaal niet... Zo in uh, politieke bestel uh, waren. En men koos meteen aan de Indonesische zijde. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk Amerika. Ja. Ja. En, en, en wat deed Nederland uh, om uh, steun van Amerika en andere belangrijke internationale landen te krijgen? Want dit soort filmpjes vertonen had daar natuurlijk geen zin. Nee, dat was voor Nederlands uh, ja. beleid. Ik denk dat Nederland uh, niet veel heeft bereikt. Want uh, ze kreeg die steun niet. Was het ook niet zo dat de Britse geallieerden die daar oorde op zaken kwamen stellen... een beetje op de tuin waren geleid? Dat de Nederlanders zeiden, het ze zijn allemaal collaborateurs, ja. vertrouw die nationalisten niet. En toen kwamen ze daar, toen bleek de bevolking... dat die, en die nationale aspiraties door de hele bevolking gedeeld te zijn. En toen hebben de Engelsen ja. toch gezegd, je moet en, gaan het, samenwerken. Nou, zeker nou, na die verschrikkelijke nederlaag in Surabaya. Hebben ja. de Engelsen natuurlijk ook al even hun knopen geteld. Maar de Engelsen hadden ook een heel ander beleid met hun eigen Brits-Indië dat moest vreedzame wijze uh, onafhankelijk worden. Dus zij vonden dat verzet van Nederland... eigenlijk een heel dom, kortzichtig. Frankrijk deed natuurlijk in Vietnam hetzelfde. En als we straks verder zijn... dan kun je zeggen van... nou ja, het is maar gelukkig dat Amerika zo de druk op Nederland heeft gezet. Want stel... Dat we een guerrillaoorlog door hadden, hadden we misschien ook een decennia doorgemodderd. zoals de Fransen in Vietnam ja, in Ja, nou, wij, wij hebben toch ook een redelijke tijd doorgemodderd, of niet? Ja, ja, wij... Niet een decennium. Ja, nee, geen decennium. Nee, nou, kijk, kijk. Maar hoe lang hebben wij doorgemodderd? De jaren vijf? Ja. Ja. Uh, nee, dat was uh, nee. de eerste acties in 1947. En uh, in december 1949 uh, draagt Nederland uh, de soevereiniteit over. Dus geeft ze de strijd uh, op. Ja. Nou, dan ben je dus 2,5 jaar verder. Ja. En, uh, maar dat komt door wat Nico net uh, ook al zei. Die eerste actie is economisch een succes, kun je zeggen. Ja. Ah. Maar internationaal roept Nederland uh, ja, eigenlijk... Uh, weerstand en weerzin De op. weerstand ja. en weerzin op. De Verenigde Naties komt in actie. En de Verenigde Staten zitten dan nog een beetje op het vinkentouw wat ze zullen gaan doen. Maar op het moment dat de VN uh, in actie is gekomen... betekent het dat Nederland die internationale inmenging... waar ze net vanaf was met de Britten, die heeft ze dan weer terug. Ja, en daar zal ze toch mee maar, moeten doen. Maar van wie hebben we nou verloren? Van de Verenigde Naties in Amerika of van Ibrahim Isa en zijn uh, mede, medevechters? <coughs> nou, uh, als je... Uh, ja, ik vraag het ja, ja, okay. aan de deskundige aan tafel in <laughs> ja. eerste instantie. Van ik wie hebben we verloren? Ik denk als je militair gezien... Uh, als je kijkt naar de militaire uh, verhoudingen... Uh, laten we zeggen in mei 49, want dan worden de cruciale beslissingen genomen is er militair sprake van een padstelling uh, de Indonesische nationalisten beheersen grote delen van het binnenland zeker uh, heuvelachtig, bergachtig gebied waar die guerrillas goed uit de, uit de voeten komen, Nederland zit in de steden kunnen ze niet uitverdreven worden kustgebieden kunnen ze ook nog redelijk beheersen, maar that's it en als ze verder willen, zullen ze grote militaire investeringen moeten doen. kost een hele hoop geld. Dat geld is er niet meer. Dus ze kunnen eigenlijk niet verder. En dan staan ze voor de keuze wat nu... en dan is het internationale druk... Is Inmiddels erg hoog opgelopen. Nederland dreigt ook zijn marshallhulp te verliezen. Ze dreigen ook niet in de NAVO te kunnen. Het een bondgenootschap hier in Europa. Ja, en dan is de keuze toch wel snel gemaakt. Ja. Maar, dus eigenlijk, eigenlijk hebben we niet van Ibrahim verloren. Ja, nou, ik, ik zou, zou ik het nog specificeren. In september 1948, toen is er in dat Indonesische. Uh, ja. de een enorm gevecht uh, heeft plaatsgevonden... waarbij uh, de communisten uh, door de andere nationalisten volledig in de pan zijn gehakt. En dat is eigenlijk Hatta ja. die uh, met uh, Sima Topang en Nasution... die hebben dat, de, de slag bij Madion. Toen dat had plaatsgevonden, zei Amerika... Ja. oh, nu hebben jullie bewezen dat je niet aan de communistische kant staat maar aan onze kant, nou geven we je volle steun. Ja. En vanaf ja. dat moment was Nederland verloren. Ja. Want zonder die Amerikaanse steun was ja. het... Uh... In die zin speelde de Koude Oorlog ook... met de angst dat Indonesië ja. in communistische ja. handen zou maar vallen. Maar wel en... dus een Indonesisch ja. intern uh, ja. conflict. Ja. Ja. Ja. Maar begrijp ik nou goed, Ibrahim Isa... jij hoorde bij de communisten? Of toen, heb ik dat verkeerd begrepen? Kom dan maar eens voor de draad. Ik wil weten wat nou je rol geweest is. Of je als communist die bijdrage hebt geleverd... door je te laten verslaan, of... Dat je hoe het zat. Dan zat hij hier niet meer. Ja, ik moet even een uh, commentaar voor uh, de, wat er uh, gebeurde in Marion. Het wordt gezegd dat het is... Cureta uh, uh, of een... Uh, de, uh, staatsgreep. De, uh, de staatsgreep van de Communisten. Misschien is dat ook zo, maar het wordt nog steeds gediscussieerd. Is het werkelijk een staatsgreep of wat is het? Of is het een zuivering van de regering tegen de linksen? En om ook uh, om dat de naam te krijgen van, van Amerika. Om het vertrouwen van Amerika te krijgen. Maar dat is belangrijk. Na de tweede zogenaamde politie-reactie mm -hmm. van Nederland hebben de uh, communisten en de linksen weer samen met de nationalisten... de <lacht> strijd gevoerd tegen de Nederlandse ja, kredenpolis. Oké, okay, dus, dus de onderlinge strijd is toen weer bijgelegd. Ja, bijgelegd. En dit is ook gebleken dat de vertegenwoordigers van de linksten en van de communisten in het Indonesische parlement hersteld is. Ja. Dus ze gaan gewoon... Uh, dus, je, dus, de, als, dus, dus, dus de communisten als... hebben op een dubbele manier bijgedragen aan de onafhankelijkheid van Indonesië. Eerst door, zich, door de nationalisten te laten verslaan en vervolgens door de nationalisten mee te helpen. Ja. En waar hoorde jij nog bij? Ja? Ja? Nee. Waar hoorde jij nog bij, bij de nationalisten of de communisten? Of was je allebei? Ik, ik was altijd, ik was uh, van het begin af uh, onder de TNI. Ik was uh, van het begin af uh, een, een lid van de uh, Veiligheidsbevrijdigingsliga, de BKR, Baran Karaman mm -hmm. En tot de, het einde onder de TNI. Ik ben, maar, nooit, ik ben nooit een... een, een... Wat was het Want Wij het weten niet wat dit is. Het was het Indonesische leger. Nationalist dus, in de eerste plaats. Ja? Nationalist, ja. Nationalist, ja. Goed, we krijgen eind 49... heb je de ronde tafelconferentie. Dan krijgen we de soevereiniteitsoverdracht. Zoals dat heet. Dat wordt in Nederland nog heel uh, mooi gebracht. Alsof Nederland... Indonesië, de onafhankelijkheid. Uh, wat was het ook alweer? Schenkt? of... Uh... Overdragen. Overdragen. Uh, verleend, Overdragen. geloof ik. Yeah. Ja, ja. Uh, dat, dat, dat zal toch geen feestje geweest zijn, hier? Het was ook niet. Een... Nee, nee, maar uh, eigenlijk wel een opluchting. Hè? Want dat, wat, uh, uh, die gedachte: Indië geboren... Uh, verloren, ramspoed geboren, die, leefde die niet meer uh, uh, in 1949? De Marshall Hub was veiliggesteld, ja. dus het uh, viel mee. Het en... ging toch weer om product. Ja. Nou, nou, wel feit. En, en dan zie je ook later, dan natuurlijk, zo'n Drees uh, die, die koos voor rust in Nederland en weer wederopbouw. Het was vooral gericht op de Nederlandse situatie wederop. En het werd. Uh, uh, een, Molensteen. Ja, Dus wat, wat, wat, daar wat was men vanaf. Want hebben we wat, wat wij nu uh, terugkijkend excessen noemen... Uh, maar, maar die, die misdaden zoals door Westerling zijn gepleegd op zuid Lebes... en uh, Rabakadé, wat uh, onlangs weer speelde, had dat ook met die beslissing te maken nee. met, dat nee, men nee, daar nee. af wilde? Nee, nee. Totaal Helemaal niet? Nee, nee. Nee. Ja. nee, Amerika had het gewoon gezegd. En uh, daar luisterde we naar. Daar luisteren en in die zin was het dus ook een opluchting. Ja, toen een opluchting. Ja. Maar... Uh, sindsdien, er, zeker sinds eind jaren nou, zestig. Een soort blijvend trauma toch? Ja, nou bij ja, veel mensen. Ja, een opluchting, omdat men mm. ook nog een soort van uh, uitweg had gevonden... we hielden nog één stukje over mm. Nieuw-Geneer. En dat mm. is nu in de relatie met Indonesië, is dat een angel... die nog steeds mm. ongelooflijk mm. kan steken. Dus het, het was niet een totale overdracht en ruitelijke erkenning. Nee, het was mondjesmaat en we konden ons nog op de borst staan dat we nog er nog wel wat uitgesleept hadden. En ja. ook een gesjoemel met een federatieve ja. Indonesië... waar de, uh, uh, men voorheen altijd tegen was. Ja. Maar plotseling werd het federatieve benadrukt. Ja. En Van Mook had het altijd al. <coughs> en er was en ook een, een, een Unie Indonesië-Nederland... Ja. Ja. Ja. met de Nederlandse koningin Alse. Al al ja. Ja. Dus ja. Ja. Een soort Britse gemeente, best idee. Economisch, tot 1956 bepaalde de Nederlandse bank de waarde van de roepia En alle dividenden van alle Nederlandse bedrijven... gingen terug naar Nederland. En kwamen niet in de staatskast van Indonesië. Ja. Dus die jonge Indonesische republiek had geen eigen inkomsten om gezondheidszorg, infrastructuur of wat dan ook te doen. En, dus... het is ja. Ja, ja. en het is dat is over schuld betalen. Ja, 600 miljoen en dat is afbetaald in 2003. Tot, tot het, de uh, laatste Ja. zei Luns. Ja. En als je dat nu zegt in Indonesië, ja. worden de mensen nog boos. Ja. En al dat gezwets ja. dat de Indonesiërs de Hollanders omhelzen... dat ze helemaal niet naar het verleden terugkijken... en alleen maar naar de toekomst je moet Je moet ook. Ook. Ook. Ja, ja. ook. Ja, ook de markt. Ja. Maar als je die dingen benoemt, ja. ja. dan hoor je de pijn. Ja. Maar, het, maar het, is, het is in Nederland ook zo, hè? Met... Nou, huh? Er is v ja. natuurlijk één groep die uh, niet opgelucht is. Dat zijn de Indische Nederlanders. Degene de die daar uh, soms al generaties lang hun leven hebben geleden. Ja. Die komen ineens, gaan van het ene vaderland ja. of het moederland... moeten ze naar een ander vaderland. En die vallen dan letterlijk tussen wal en schip. En voor hen is 1949 uh, een heel ander jaar. Ja. Niet het Daar jaar gaat onze de... documentaire voor de helft ja. over... Die mensen die terug wilden, niet konden, ja. aarzelden... en uiteindelijk toen ze wel een schip zijn? Ja, en dan in 1956 als spijt op tanden. Ja, ja. Een keus kregen wel of niet. En, ja. Ja. Spijt op tanden, ja. ja. ja. Mogen, mogen we mogen nog heel even bij die zogenoemde excessen stilstaan. Want uh, hoe, hoe erg was het, is natuurlijk een iets simpele vraag... maar wat, wat wist je daarvan? Uh, hoe, hoe speelde dat in Indonesië op dat moment... Iso, ja. Ibrahim, ja, ik was nog, uh, toen uh, 15 jaar oud, dus uh, ik weet niet veel van politiek. Ik weet alleen dat uh, Mardekka, dat is uh, vrijheid, dus voor onze Bercia-periode, die, die zegt niks, ja. Voornamelijk is Mardekka. Mardekka automatie, dus vrijheid of de dood. Ja. Dat is de, de crepe, ja. ja. Nee, maar wat op zuid Celebes gebeurde en Rabakadee bijvoorbeeld... Ja, dat, wisten dat wisten jullie helemaal niet? helemaal wisten nou, niet. Wisten jullie ook nee. Helemaal niet. Pramudia heeft er natuurlijk wel schitterend over geschreven. Ja. Dus het, ja. Er zijn Indonesische auteurs en het is ook vertaald naar het Nederlands toe. Dus het, het, het is ook bekend. En Indonesiërs hebben onderling natuurlijk ook he, vreselijk elkaar ja. uh, uitgemoeid. Dus in die zin, men wil dat ook niet meer bespreken. Het is pijn aan beide kanten ook aan de Indonesische kant. is dat ook jouw ervaring Adrian verdis als jij de naam westeling noemt ja, weet, Wat gebeurt er dan? Of heb je dat niet geprobeerd? Nou, Anna Gong-Gong, een historicus, die werd er dan prachtig over te vertellen. Die volgt het hele spoor van Westerling richting ja. uh, Celebes. En rekent dan uit hoeveel uh, doden er per mars uh, vielen. Dus dat is, ja, dat is onze oorlogsmisdadiger. Dat mm -hmm. kun je toch wel stellen. Ja, maar daar is wel een prachtige anekdote. <tomar>. Toen de berichten kwamen van zijn uh, mooie praktijk... was het al gauw bekend dat het in de duizenden liep. Dus er uh, kwam een uh, journalist naar Sukarno en die zei... Er zijn wel 4.000 mensen eh, vermoord door die westerling. En toen zei Soekarno, eh, gaf opdracht aan de ambassadeur in de Verenigde Naties, Indonesië, Nico eh, Palar, eh, maak daar 40.000 van. Dat is veel eh, belangrijker. <tie> en als je nu landt op het vliegveld <tie> bij Makassar en je gaat naar de stad toe, kom je langs het monument van de slachtoffers daar en er staat er 40.000 op. Dus de Indonesiërs konden veel beter politieke eh, diplomatie... Ja, uh, dat uiteraard. werd in de propaganda destijds al gezegd. Ja, ja, ja, ja. ja, en dat corrigeren ze nu niet. Ja. He, dat, en dan maar, kunnen we ze geen ongelijking geven, toch, hier aan tafel? Of he, wel? Dit is of wel? een historisch programma, dus we trekken, halen overal een nul vanaf. Ja. Ja. Maar, maar, maar als we nou naar dat... Hè, want je kan nu nog steeds bijna niets over die tijd vertellen. Ik, ik, zie, ik zie vanmiddag de mails ook bij ons weer binnenkomen... van mensen die boos zijn over hier, hierover gepraat hebben. Het is nog steeds een onderwerp nou, uh, waar mensen emotioneel mee zitten. Niet meer in die mate. In 1995 waren de veteranen nog zo sterk. Sterk georganiseerd. Prins Bernhard leefde toen ook nog. Ja, dat toen, maakt veel toen, uit. Toen, ja. ja, toen kon Beatrix. Beatrix kon toen niet op 17 augustus. op het vrijheidsplein in uh, Jakarta staan. Ze moest vier dagen later aankomen. 2004: Bernhard overlijdt. 2005: kon Bot ja. uh, met zijn collega. toch spreken over. we stonden aan de verkeerde kant van de lijn. in de geschiedenis. Nee, maar, maar als je dan iets ondertekent. Bijvoorbeeld zegt: laten we nou de toekomst 17 augustus, was het hè? Ja, uh, ja. De, de dag van de proclamatie, erkennen. Ook uh, de Jura als de dag waarop Indonesië zich onafhankelijkheid verklaart. Dan zegt Bot: nee, dat kan niet. Het nee. was 49. Ja, staatsrechtelijk maar, kan dat niet. Onzin. Ja, nee, dat zegt nee. hij. Dat, dat, de Britten dat de vieren ook 4 juli ja. als onafhankelijkheidsdatum in Amerika, terwijl ze nog 12 jaar door hebben gevochten. Ja, ja, ja. Uh, en uh, en daar heb ik, dat heb ik ondertekend in mijn naïviteit. Ja. En dan kreeg ik plotseling tientallen boze mails. Ja, op mijn ja, ja. website. We ja, hebben dat graag ook. Dat is nu nog steeds. Leg even uit, het is een actie van uh, weldenkende Nederlanders. Om, Wij twee. Hè. Van, en, en nog een paar andere toevallig. Om uh, de, die... Onafhankelijkheidsdatum? In 45. Ja, precies, in 1945. Dat, dat er eindelijk eh, niet 27 december 1949 meer aangehouden wordt, maar 17 augustus 1945 als eh, de onafhankelijkheidsdatum. En eh, dat is dus door. Bot in 2005 al wel als zodanig eh, onderschreven. Maar hij wil daar niet excuses bij eh, aanbieden En dat inderdaad niet juridisch erkennen. Maar, maar het ging, ging ons ook niet om, het ging ook om de politieke en de morele erkenning. En ook dat kwam niet eh, ja. voor dus de, de hand. En dan zijn er collega's van jullie die daar ons Goed. fel over aanvallen. Nee. Maar wij staan Jan achter Jan Janssen jullie Janssen. en dit moet alleen nog ja. maar worden afgerond als dit uh, bot uh, of niet bot, maar de huidige minister dat verandert, dan is alles uiteindelijk goed gekomen. Nee. Zullen, zullen we het daarbij laten? We moeten het daarbij we moeten laten. hebben honderden dingen ja. te melden. Jonge historici van beide zijden, goed. die moeten die geschiedenis. Okay. Nico Schouten Noord, Ibrahim Isa, Peter Groen, Adriaan van Dis... Uh, hartelijk dank voor jullie komst. Uh, wij maken nu even plaats voor Ster, Nieuws en Ster, en daarna zijn we terug met twee uur over tijd. Vanmiddag kwart over twaalf.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 Dus bestel ze vanuit huis en je loopt er morgen mee weg. Voor de Fashion Masters van dit moment, eerst Vanavond in Van Dis in Indonesië. Strijd om de Nederlandse vlag in Surabaya. Een veteraan die tegen de Indonesiërs vocht. Naast scholiersoldaten die voor hun vrijheid opkwamen. En het relaas van een man die bekneld raakte tussen beide landen. Te zien om vijf half negen bij de VPRO op Nederland 2.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 Nummerinformatie. Met wie kan ik u doorverbinden? Met de sportschool. Nee hoor. Ik ben op zoek naar een Turks najaatel, Gumel in Amsterdam. 1888 nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt, van KPN 80 cent per minuut. Tijdelijk 1% rentekorting op een persoonlijke lening. Kijk op abnambro.nl slash lenen voor de voorwaarden. ABN AMRO. de bank nu. Let op: Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1.